Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijn er handen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeenten zetten we de dienst nu voor door met elkaar te zingen van psalm 5, psalm 5, de versen 4, 6 en 7. Psalm 5, de versen 4, 6 en 7.